Jeroen van Kan met het Tennewijs Journaal. Minister Van der Steur erkent dat de ambtelijke top van zijn ministerie onvoldoende heeft gefunctioneerd. We zijn volop bezig met verbetering, zei Van der Steur in een reactie op het tweede rapport van de Commissie Oosting. Van der Steur geeft toe dat in de zoektocht naar het tv de ICT-afdeling van het ministerie wel goed functioneerde. Op de Middellandse Zee heeft de Italiaanse kustwacht zeven doden gevonden tijdens een reddingsactie. Een boot met migranten kapseiste toen de kustwacht in de buurt kwam. 500 mensen zouden zijn gered. Vermoedelijk zaten er 600 vluchtelingen op de rubberboot die waarschijnlijk uit Libië kwam. Volgens de kustwacht was de boot overvol en daardoor instabiel en stuurloos. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb vindt het verontrustend dat discriminatie van moslims vaker voorkomt dan gedacht. Uit onderzoek van een islamitische koepelorganisatie blijkt er in 2015 en in het eerste kwartaal van dit jaar 41 meldingen binnen zijn gekomen bij het Rotterdamse antidiscriminatiebureau Radar 44. Bij de koepelorganisatie die het onderzoek uitvoerde kwamen nog eens 174 meldingen binnen. Abu Taleb noemt discriminatie een soort onzichtbare betonrot waar je pas iets van merkt als er een balkon naar beneden komt. De Oekraïnse piloot Natja Savchenko, die gevangen zat in Rusland, is geruild tegen twee Russische militairen die in Oekraïne gevangen zaten. Het Oekraïnse presidentiële vliegtuig met Savchenko aan boord is geland in Kiev, meldt de Oekraïnse president Poroshenko. Ook de twee Russen zijn op weg naar huis. De Oekraïnse piloot was door Rusland veroordeeld voor de moord op twee Russische journalisten. Door verkeersongelukken is Den Haag moeilijk bereikbaar vanuit Amsterdam. Op de A4 gebeurde bij het Ringvaart bij het Ringvaartakwedukt een ongeluk met een aantal vrachtwagens. En op de N44 gebeurde bij Wassenaar ook een ongeluk, daar raakten twee mensen zwaar gewond. De N44 is de komende uren dicht. Het weer vanuit het zuiden opklaring, het wordt 15 tot 19 graden, morgen droog, geregeld zon en warmer. Dit was het RNIS dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Amsterdam-Den Haag... bij Roelof Arendsveen, 8 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken minder. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via Utrecht... want via de A44 heeft niet veel zin. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Oude Wetering richting Den Haag... en bij Wassenaar is de rijbaan zelfs helemaal dicht. Op de A10 Noord ook problemen tussen Kadoule en Westpoort... 3 kilometer richting Den Haag. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een te hoge vrachtwagen.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 Terug bij de vinillianen! We volgende dit uur met Run to the Jungle van Cleadance Clearwater Creedence Clearwater Revival van het album Cosmos Factory. En daarna natuurlijk het uh, prachtige werkje Beat It van de heer Michael Jackson met die prachtige videoclip die erbij hoort. Uh, door velen wordt wel gezegd dat hij de uitvinder van is. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar, want dat gebeurde in de tijd van de Beatles al dat er uh, clipjes werden gemaakt om de nummers uh, visueel te ondersteunen. In de 67 gebeurde het al. 66 zelfs al. Goed. Um, nou, daar dus zullen we het verder niet over hebben. We gaan het gewoon uh, lekker door. Uh, de Vanille 5 gaan we het over hebben. En uh, de band die ik nu voor u klaar heb staan... die heet The Modern Lovers. En dat is een band die, die opnames van dit album... zijn gemaakt in 1971 en 1972. Het album kwam officieel uit in 1976. Uh, zes van de negen nummers die erop staan... zijn geproduceerd door John Cale. In uh, 2003 werd het album door uh, Rolling Stone... uitgeplaatst uh, uh, op nummer 381... Van de beste albums aller tijden. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat is in ieder geval vorige week opnieuw op vinyl uitgebracht. Modern Lovers. Dus En uh, van dat album ga ik voor u uh, spelen. Uh, of laten horen. Old World. Die zijn de Modern Lovers. But I still have parents And I still love the old world Oh, I had a New York girlfriend And she couldn't understand How I could Still have parents And still love the old world So I told her Old World Don't keep my place in the arcane Cause I still parents And I still love the old world Alright I say old world I say old world I say Well, I see the 50s apartment house, bleak in the morning sun. But I still love the 50s, and I still love the old world. I wanna keep my place in the old world, I'll keep my place in the arcane Cause design. Still the parents, and I still love the old world. Bleak in the 1970s sun But I still love the 50s uh, And I still love the old world I wanna keep my place in this old world Keep my place in the arcane knowledge And I uh, still love the 50s uh, And I still love the old world Alright, now we say bye-bye, old world The New World, The Modern Lovers. Nieuw win op nummer 25 in uh, de vinyl 50 nieuwe release uitgebracht op 20 mei jongstleden. Maar het gaat hier in dit geval dus ook weer om een re-release. Oh bye bye. Het album dateert oorspronkelijk uit 1976 en de opnames ervoor zijn nog veel ouder. Veel opnames zijn gemaakt tussen 1971 en 1972. En een aantal uh, tracks ervan zijn geproduceerd door John Cale. Goed, um, terug naar Credence. Terug naar Cosmos Factory. Up Around the Band. Johooo! Clearwater Revival van het album Cosmos Factory. En daarvan hoort u Up Round the Bed. Er komt nog een paar juweltjes aan. We krijgen onder andere zometeen nog uh, natuurlijk Holstop stop Rain. En we krijgen ook nog die hele lange versie. Maar ik weet niet of die helemaal gaat draaien hoor. Want toen moet nog meer gedraaid worden natuurlijk. Van I Heard It Through the Grapevine, 11 minuten lang. <laughs> ja, ik weet niet hoe we dat helemaal gaan doen hoor vandaag. Maar uh, in ieder geval, hij komt wel. Dat is niet met zeker. Dus we gaan nu weer naar Michael Jackson van het album Thriller. En ja, daar zit een tikje in. Maar ja, kan ik niks aan doen. Want degene van wie ik hem overnam, ja, die niet altijd goed op gepast, denk ik. Dit is Billy Jean. Maar dat kent u allemaal. Michael. Zong hebben we al gehad natuurlijk. En uh, dit was een van de hits van het album. En dat heette natuurlijk uh, Billie Jean. Maar dat weet u. Dat kent u. Goed. Bob Dylan. Nou, gisteren werd hij uh, 75. En uh, <hijen> hij doet nog, maakt nog steeds platen. Dit is al uh, zijn 34ste studioalbum. Maar, maar van de Dylan zoals we hem vroeger leuk vonden, daar is heel weinig meer van over. Eh. Uh, Laten we zeggen, de, de, de protestzanger, de man die ook tegen Heilige Huisjes aan schopte, daar is uh, niet zoveel meer van. Hij heeft een uh, nieuw album, dat is uh, op vinyl uitgekomen op 20 mei ook. En dat is binnengekomen op, oh dan moet ik even kijken, op nummer 10 dacht ik. Ja, even zien hoor. Uh, ja, op nummer 10. Ik zei het goed. Op nummer 10 binnengekomen in, uh, in die vinyl 50 van deze week. En... Even kijken hoor. Ja, laat nou het goed. Zo. Uh, <laughs> het, het album heet uh, Fallen Angel. En ja, het is een, een hele andere Dylan dan u waarschijnlijk gewend bent. Ik ga u er uh, een nummer van laten horen en dat heet Melancholy Mode. Taunts me, steals upon me in the night. Forever taunts me. Oh, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy, and inspiration. Tears are all I have to show. No consolation. All I see is grief and gloom. Till the crack of doom, all oh, melancholy mood Deep in the night, I search for a trace Of a lingering kiss, a warm embrace But love is a whimsy and flimsy as lace And my arms embrace that empty space Melancholy mood You blind me Pity me and break the chains The chains that bind me Won't you release me, set me free Bring her back to me Ah, melancholy mood volging van vele anderen... ...die op een gegeven moment ineens... ...Amerikaanse uh, songbook... Uh, ...American Songbook Standards gaan, uh, gaan doen. is er ook een Melk al die En uh, ja, Rod Stewart heeft dat onder andere gedaan. Hè? Paul McCartney heeft het gedaan. Uh, en zo zijn er zijn nog wel een paar te bedenken... ...die ineens uh, allemaal... Uh, ...liedjes uit het Roemruchte ...American Songbook gaan zingen. We van die van die... Ja, van beroemde componisten uit de jaren 40 en 50 en zo. Nou, Dylan heeft het ook gedaan op Fallen Angel. En um, dit liedje heette dus Melancholy Mood. Ja, daar word je wel in als je als je, je liefje je verlaat. Ja. Ja. En dat heeft Credence dan weer meegemaakt. Ja. Ja. Ja. My baby left me. Ja, my baby left me. Human Nature heet het liedje van het album van Michael Jackson, thriller. En samen met Cosmos Factory zijn dat vandaag onze classic albums. We gaan weer even naar wat nieuws uit de Vinyl 50. Op nummer 7 in de lijst van deze week kwam een band binnen die heet Jungle By Night. En dat zijn negen jonge muzikanten die zich vooral in wat een, betere, een beetje inheemse rhythms hebben uh, houden onder andere Af Afrobeat en dat soort dingen meer. Uh, de, het, het klinkt best wel lekker. En ik ga er iets van laten horen van dat album. Uh, en het liedje dat wat wij... Het, oh, het album heet trouwens Traveler, laat ik dat ook nog even zeggen. En uh, het liedje wat we hadden, dat heet Polydance of Polydance. Jungle by Night. De muziek, die negen jonge muzikanten. Het album heet Traveler, kwam op 7 binnen in de Vinyl 50. En de band heet Jungle by Night. En het nummer heet het Polydance of Polydance. Ja, dan hebben we dat ook weer. Goed, nou we hebben we nog twee nieuwe binnenkomers te gaan. Eh, maar eerst gaan we natuurlijk nog even terug naar onze klassieke album. Met een knijter van een hit van het album Cosmos Factory. En dat is een toepasselijk nummer, want we vragen het ons echt wel eens af. Sinds gisteren en vandaag ook weer. Wie stopt nou die verdomde regen toch eens hier? Een keer? We'll stop the rain. Klingens, Clearwater Revival. Clidens, Clearwater Revival. Wat een revival. En ik uh, kom van de week trouwens nog op een hele positieve ontdekking. Uh, waar dat voorheen niet mogelijk was. Al een hele tijd niet. Nu weer wel. Er is in Beeswijk bij mij in de woonplaats. Ineens weer een winkel gekomen. Waar ze ook weer vinyl verkopen. Kijk, en dat vind ik positief. Ik hoop dat jullie dat in Zandvoort ook nog eens mee gaan maken. Dat er gewoon weer uh, hier in Zandvoort. Want het is toch wel belangrijk. En uh, in Beeswijk heb je zo'n winkeltje. En het zijn niet, niet ouderwetse oude tweede danstroep. Maar gewoon nieuwe platen. Hè? Wel goede nieuwe platen. Ik heb daar vorige week een prachtige heruitgave... van Exile on Main Street gescoord van de Stones. Ook op 180 gram vernield. Helemaal te gek, jongen. Helemaal wild. Goed, um, Michael Jackson dus. Van het album Thriller. En het volgende nummer heet Pretty Young Thing. Oftewel P-Y-T. Ja. Ja, oké. Nou, ik zeg maar niks. Goed. In Really young thing Michael Jackson I always wanted a girl I just like you Such a pure teen. Pretty young thing Where did you come from baby And ooh Won't you take me Oftewel Pretty Young Thing. En dat was er een van Michael Jackson. Uh, nou, ik denk niet dat ik een alles toekom. Want uh, ja, het is toch wel veel. Uh, en het zijn ook nog vaak nog wel eens hele lange nummers. Um, dus ik doe nog um, één, uh, ja, één nummer van Credence. Kan nog net, want dat is een vrij lange. Uh, nee, ik doe het, nee, nee, ik doe het even anders. Ik doe eerst nog eventjes uh, dit uh, prachtige liedje van... Golden Earing, want ook Golden Earing is weer met een nieuw vinyl album gekomen... namelijk de 50th Anniversary Album. En nou ja, dat deden ze ook toen ze 40 jaar in het vak zaten, ook 30. Dus weer een verzamelalbum met alle grote hits erop. Maar ja, het komt wel binnen op, uh, op nummer 3 uit de vinyl 50. En vandaar dat ik er toch nog maar even iets van draai van uh, dit album. En wat is dit nummer? Ja, nog steeds een van de beste <laughs> earring nummers vind ik persoonlijk maar het... goed my... En dat was de titel. You know it 50th Anniversary album van de Golden Earring. Nummer 3 binnengekomen in de Vinyl 50. En het leuke is dat Barry Hey met zijn uh, nieuwe beentje. Het jonge beentje. Uh, uh, opeen staat nog steeds voor de tweede week. Dus, hoogste nieuwe binnenkomen was overigens Donnerwetter. En uh, dat is een, ook een band, maar ja, daar kom ik vandaag niet meer naartoe. Maar misschien morgen in de lunch nog dat ik dat nog draai. Dan. We gaan eruit. Met uh, die, die lange versie, die kunnen we dan ook niet helemaal draaien, maar dat geeft niet. We draaien hem nog wel een stuk en tot het nieuws en uh, weer van 4 uur. Gaan wij uh, nog even genieten van Cosmos Factory van Credence. Clear, Clearwater Revival. Wat een naam, Credence. Nou ja, oké. De is van de Temptations natuurlijk en uh, daarvan kent u het ook. Uh, en wij gaan hem nu nog een stuk voor u draaien. I heard it through the rape fight. Credence.